In Brazilië zijn na weken van zware regenval twee stuwdammen doorgebroken. Meer dan 30 plaatsen zijn onder water komen te staan, melden de autoriteiten. Er werden ook onder meer helikopters en boten ingezet om mensen te redden. De staat Bahia heeft al weken te lijden onder noodweer. Volgens Braziliaanse media zijn door overstromingen en aardverschuivingen al 18 mensen om het leven gekomen. En zeker 3800 mensen dakloos geworden. De actie ter ere van Peter R. de Vries is radiomoment van het jaar geworden. Dat is bekendgemaakt in de perstribune op NPO Radio 1. Op zoveel mogelijk Nederlandse radiozenders tegelijk... werd als eerbetoon aan de vermoorde misdaadverslaggever... het nummer A Wider Shade of Pale gedraaid... op initiatief van radio-Veronica-dj Dennis Ruijer. De song van Procol Harum was een favoriet van de Vries. In Brussel hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd... tegen de sluiting van de cultuursector. Vandaag zijn in België strengere coronamaatregelen ingegaan. Theaters, concertzalen en bioscopen moeten tot eind januari dicht. Musea en de horeca blijven open. De politie in Brussel zegt niet te controleren of de regels worden nageleefd. Het weer, met name in het zuiden en westen af en toe wat lichte regen of motregen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor IJssel... in een strook van Noord-Holland naar Gelderland... In de loop van de nacht trekt de ijzel naar het noordoosten. Elders loopt de temperatuur dan op. Morgen bewolkt met af en toe regen. In het noordoosten eerst nog glad. En het wordt morgen 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. nu. Peaceful Radio. Terug bij Peaceful Radio Show 1470. We gaan weer beginnen aan een, een, een, nog een uurtje kerstmuziek in dit Nieuwheidsmuziekprogramma. En Nieuweidsmuziekartiesten, muziek, nou die maken graag kerstmuziek, ja ja. Uh, waaronder Fiona Joe Hawkins, die is misschien wel de meest productieve artieste op dit gebied. Want door de jaren heen heeft ze de nodige albums gemaakt. Zo ook dit jaar. Christmas Softly heet het. En de track die ik ga draaien is Bell and Jingle. Ja, ik heb ook een beetje geprobeerd om niet allemaal uh, klassieke kerstwerkjes uh, bij elkaar te sprokkelen. Dat is trouwens helemaal niet moeilijk. Maar juist uh, wat anders. Zoals uh, nou, van Paul en Carla. Ze waren vorige week nog in dit programma. Mooi interview. Als je dat nog wil naluisteren, kan dat natuurlijk via peacefulradio.info. Daar staat het... Uh, daar staat het interview en hun muziek nog gewoon uh, te beluisteren, is te beluisteren. "Touched by Christmas" zo heet hun album, hun kerstalbum en ook de track daarvan ga ik dan draaien. Gelijknamige track. Dan eens even kijken. Um, ja, dan heb ik het over die tracks. Uh, bijvoorbeeld uh, "Have yourself a merry little Christmas". Uh, dat, dat, ja, vind ik dat wel leuk. Uh, Um, en uh, Melancholy Holidays. En uh, Lord of the Dance. Away in Manger. Um, dat zijn er allemaal afwijkende al titels. En ja, ik heb geen idee hoe wat het dat allemaal inhoudt. Maar ik ga er gewoon gezellig aan beginnen. En dan zien we het vanzelf wel. Samen met de artiesten die nog graag hun kerstwensen willen brengen. Veel luisterplezier! Dr. Rodi, thank you so much for listening to Peaceful Radio. Wishing you a wonderful holiday season.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 Raphael Groton, wishing you the happiest of holidays. If to be simple, just a gift